Hierbij verzoek ik u een patiënte van mij te bezoeken en wat met haar te praten. Het gaat om juffrouw Lieselotte Müller, woonachtig nummer 5, Spring Street, in Newport. Mij is bekend dat u bepaalde gaven van hoofd- en hart bezit <lacht> ...die wellicht een weldadige invloed op haar kunnen uitoefenen. Hoogachtend dokter Edwin Morley, arts hier ter stede. Hmm. De vreemd verzoek... Mevrouw Lieselotte Müller. Nooit van gehoord. Hoe kom ik aan nadere gegevens? Oh, wacht eens. Vanmiddag zie ik Henry Simmons met zijn verloofde Edwina... en een -e King voor het aperitief. Die twee zullen wel meer weten. Ze kennen zoveel mensen hier in Newport. Mejuffrouw Lieselotte Müller. <lacht> Lijkt me een Duitse. Wat eigenaardig heb dat je me daarnaar vraagt...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 U kent de oude psalm toch en de muziek die Bach daarbij hmm. gemaakt heeft. Gottes Zeit is die allerbeste Zeit. Gottes Zeit is die allerbeste Zeit. Ja. Ik ben muid. Danke, jonge mannen.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 Ben je weer helemaal bij? Ja. Ik geloof dat ik heel lang geslapen heb. Daarvoor kom echt uitgerust. Kun je een goed bericht verdragen? Ja, natuurlijk. Vijf minuten nadat jij bent weggegaan... is tante Liselotte gestorven. Nou, dan heb ik haar vermoord. Ik versta een beetje Duits. Ik ben müde...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 Als een jongen een fiets of een tikmachine wilde hebben, nou ja, dan, uh, dan nam hij een krantenwijk... of hij bezorgde de Saturday evening post, huis in huis... Uh, of hij maaide het grasveld van de buurman. Gebeurde er nooit narigheid in de middenklas? jawel. mensen zijn overal hetzelfde. Maar sommige milieus hebben een grotere stijgheid dan andere. Waarom vertel je me dit allemaal? Uh, denk aan jouw zoon, Frederik. Hoezo? Nou, een vrouw die in 1918 op Bellevue Avenue werkte...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 Korporaal, hebt u een hut alleen? Jazeker, mevrouw. Ik geef u hier 30 dollar voor. Mevrouw, ik ga meteen mijn spullen pakken en ik breng u de sleutel. Maar ik wil er geen geld voor. Stop, dat kan ik niet aannemen. Ik ga naar de beurser. Miss Tornet. Als ik u de sleutel van mijn hut geef, dan denk ik dat ze wel in uw hut wil. Korporaal, we moeten dit soort mensen de dingen Sorry. laten doen op hun manier. Die manier maakt niet zo'n erg ze indruk, moet ik zeggen.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 Kan nu Proost. Proost. Oh, die rum is voortreffelijk. Mm -hmm. Ik. Uh, ik denk wel eens hoe, hoe zal het er hier over honderd of over duizend jaar uitzien. <laughs> ja.